Twee uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Snel. Zometeen een bijzondere aflevering van Dit is de Dag. Wat heeft Nederland aan koningin Beatrix te danken? We halen herinneringen op met onder andere Joep van het Hek, Liesbeth List en Annemarie Jorritsma. Nu eerst het nieuws met Mark Visser. In een nieuwe kerk in Amsterdam is de generale repetitie aan de gang. De hele inhuldigingsceremonie voor koning Willem-Alexander zal worden doorlopen. Ze oefenden het Nieuw-Amsterdams kinderkoor, de muziek van morgen. Bij de repetitie zijn ook Willem-Alexander en zijn gezin aanwezig, zegt verslaggever Colette van Nuenen. Iets voor twaalf gingen ze naar binnen. Willem-Alexander, Maxima en de drie kinderen. Ze bleven nog even staan, zodat mensen mooie fotootjes uh, konden maken. En uh, de meisjes waren in een jurkje, dat heb ik ook nog gehoord. Op de Dam worden verder de laatste voorbereidingen getroffen voor de troonswisseling. Zo werden verkeerd geplaatste fietsen verwijderd. Er zijn kouromresten weggespoten met een hoge drugs.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 Afgelopen zaterdag kwam de jongen vanuit Costa Rica op Schiphol aan... en daar werd hij direct aangehouden. Vandaag bepaalde de rechtbank in Den Haag dus dat hij vrij kan komen... als hij zich aan een aantal regels houdt. Er zijn inderdaad wel een aantal voorwaarden gesteld... en zijn schorsing van zijn voorlopige hechtenis... Hij moet in ieder geval bij zijn ouders verblijven. Zijn reisdocumenten moet hij inleveren. En hij moet meewerken aan uh, rapportages van de reclassering en de psycholoog. In de Amsterdamse wijk buiten Veldert zijn twee mannen opgepakt na een gewapende overval. Bij de arrestatie zijn schoten gelost. Het is niet bekend of de kogels door de politie of de verdachten zijn afgevuurd. De politie kreeg aan het begin van de middag een melding van een overval in Amsterdam West. waarbij ze zijn geschoten. Verdachten reden na de overval weg in een auto. Agenten zagen het voertuig kort daarop rijden ontstond. Bij het Amsterdamse bos kwam de auto door onbekende oorzaak tot stilstand. Na enkele schoten werden de mannen opgepakt. Bij de Franse krijgsmacht vallen opnieuw ontslagen. Na de eerder aangekondigde 10.000 banen verdwijnen er tot 2019 nog eens 24.000. Staat in een advies dat is aangeboden aan president Hollande. Hoogstwaarschijnlijk wordt overgenomen, zegt correspondent Ron Linker. Een harde klap voor Defensie, ook al omdat Hollande heeft aangekondigd dat hij de totale begroting voor Defensie wil bevriezen. Zo'n 30 miljard euro per jaar, daar gaat het dan om. En dat bedrag stijgt dus niet mee met inflatie of bijvoorbeeld loonontwikkeling en is dus ook in feite een bezuiniging. Bij de Franse landmacht zullen de meeste banen verdwijnen. De komende jaren worden per jaar ongeveer 5000 arbeidsplaatsen geschrapt. Tweer dan. Vanuit het westen droog en geregeld zon. Temperatuur 10 tot 13 graden. Morgen droog en zonnig. Alleen in het zuiden en het zuidoosten ook bewolking. Het wordt 10 tot 15 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Erwin De Hart. Door een eerder ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum... staat er daar ook een file tussen Geertruidenberg en een nieuwe Dijk voor 6 kilometer. De weg is weer vrij. We gaan zo verder met Dit is de dag. Blijf dus luisteren.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 U hoort en ziet mij, Koos Postema, deze hele week als presentator... tijdens de Week van Oranje op het theba -kanaal Best24. Kijk samen met mij naar de historische koninginnendagen... en alle grote interviews met Beatrix en Willem-Alexander. Leve Nederland! Uw mooiste oranje-herinneringen ziet u op Best24. Dit is Radio 1...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 Over die betekenis van koningin Beatrix praten we vanmiddag met zangeres Liesbeth List. Ze trad diverse keren op voor de koningin. De burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma. En als vicepremier maakte zij Beatrix van dichtbij mee. En op dit moment is Jorritsma ook nog lid van het Nationaal Comité Inhuldiging. Fotograaf Vincent Mensel, hij maakte honderden nieuwsfoto's van de koningin. Maar ook statiefoto's en officiële portretten. En Henny Tinga, eh, zij is van het Leger des Hels. Ze ontmoette Beatrix verschillende keren. Onder andere bij dat historische bezoek aan de Wallen 1965. Herman Pleij, de kenner van de Nederlandse volkscultuur, is hier ook. Uw herinneringen aan Beatrix en uw reactie op deze uitzending horen we heel graag via Twitter. Gebruik dan een hashtag DIDD of bezoek onze website ditisdedag.nu. Goedemiddag allemaal. De Goedemiddag. laatste werkdag van koningin Beatrix. Als ik even het rijtje af mag bij u te beginnen, mevrouw Elisabeth List. Um, hoe zou u Beatrix willen bedanken? Um, ze, ze was een grootheid. Ze was betrokken met alles, dat wil ik haar bedanken. Ze, ze was geïnteresseerd in wat er gebeurde in Nederland. Ze was geïnteresseerd in de kunst. Uh, ze, ze was een, een edele vrouw... Uh, ze had altijd belangstelling. En dat merkte je. Dat was niet zomaar voor de show. Oprecht. Oprecht, precies. Nou. Ja. En in gaan, leger des hels. Als ik het in algemene bewoordingen probeer te zeggen... dan uh, zeg ik aan de ene kant... koningin zijn, daar ook voor staan. Aan de andere kant betrokken en warm. Hmm. En ik denk dat de betrokken en warm zijn... dat mensen er een tijdje over gedaan hebben om dat te herkennen. Maar... Volgens mij was dat er vanaf het begin. Annemarie Marie Ik zit overigens niet in het comité inhuldiging dat ter ik, vermijding van misverstanden. Ik, misverstande. ik u er weer uit. Ja, we. u. <laughs> uh, ja, je weet me nooit. Uh, ja, ik zou er wel het meest willen bedanken voor. Ik heb er een paar keer meegemaakt bij droevige gebeurtenissen, waarvan voor en dan wel de ergste was die ik meegemaakt heb. Uh, met haar dan. Uh, en de rol die ze bij dat soort, in dat soort tijden speelde... dat weten we dat bij de Bijlmer ook zo was... maar bij al die, als er grootschalige ongevallen gebeuren dan is de koningin zo belangrijk uh, voor de mensen. En dat gaat dan echt over het contact met nabestaanden... het slachtoffer zelf... waarvan ik ook denk ja, dat alleen al heeft een helende werking. Daar, daar, daar heeft ze zo'n goede rol in gespeeld... En dat is gelijk ook de verbindende factor. Zou ik maar en de koningin heeft dat sterker dan bijvoorbeeld als de minister komt? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Daar, we, daar spelen wij een totaal kleinere rol. Het malle is dat ik nu merk dat je als burgemeester soms in dan veel kleinschaliger. Ook zo'n type rolletje ja, speelt ja, lokaal. Je wel. U, u bent de moeder van de stad. Ja, maar het is ook een heel belangrijke rol. Ook een mooie rol. Uh, maar de koningin doet dat zo goed. En zo met veel geduld. Ik bedoel, ik herinner me, ik ben samen met haar in het ziekenhuis... In, uh, in, uh, op zoek geweest in Amsterdam. In het AMC. Ja, En dan staat er formeel hè, protocol. Uh, half uur of zo. Nou, we we er twee uur zijn geweest. <lacht> en het was nog lang niet klaar. Nee. Dus het is echt fantastisch. Dat vind ik heel mooi en knap werk. Herman Pleij, uh, ja, ja. Hoe, hoe kunnen we haar bedanken? Uh, nou, uh, dat ze heel verbazingwekkend erin geslaagd is om het koningschap, het vorstenhuis, een, uh, een betekenis te geven voor het hele land. En daar zag het echt niet naar uit, 30, 40 jaar geleden. Toen Na was... Juliana bedoel je? Nee, toen was het forstenhuis toch een plattelandsvermaak geworden... waar eh, de stedelijke bevolking over het algemeen zeer de neus voor optrak... of het oudbollig vond, of eh, daar allerlei associaties mee had. Niet alleen republikeins, maar überhaupt van... wat moeten we met dat, waar gaat dat naartoe, dat zal wel ophouden... binnen een moderne, rationele samenleving. En het verbazingwekkende is dat ze erin geslaagd is. Echt, zeer bewonderenswaardig. Omdat ook voor die moderne samenleving een duidelijke taak te geven en dat ook met overtuiging heeft gedaan en dat op Willem-Alexander heeft weten over te dragen, want die is nu ook voor een ceremonieel koningschap met inhoud en diepte. Indien het parlement zo kiest. Ja, zeg ik er maar bij, want natuurlijk. ik vind toch dat hij een beetje verkeerd is uitgelegd uh, sinds dat tv-interview. Ja, nou, maar het was wel opmerkelijk in het perspectief van wat hij altijd had gezegd en welke houding hij aannam. Maar hij heeft er, er toch nog wel ja, waarde het, aan, ja, indien hij, het zover. Hij moet maakte komen. ook ja. grappen over lintjes ja. doorknippen ja, ja. in het vervolg op zijn moeder, hè, die dat ook deed, die daar de neus voor optrok. Hè, want dat, zo werd het geassocieerd. Mm -hmm. En hij is nu toch duidelijk om, maar zijn moeder ook. Hè. Er is inhoud, de toekomst ligt precies in dat ceremoniële. En dat ceremoniële is veel serieuzer dan. Het lijkt. Vincent Menzel. Ja, er is al zoveel gezegd. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, foto's. Ja, dan ja, je, je hebt foto's je niet gefotografeerd. Maar, uh, maar ik zag de kop hier uh, in een groot landelijk ochtendblad... waarop boven staat lof voor Beatrix. En ik moest onmiddellijk aan mijn vader denken. Die soms uh, diep, diep uit zijn hart... die was predikant en dan kon hij die diep uit zijn hart iets zeggen over iemand. En dan zei hij... Hulde. En ik denk dat dat op zijn plaats is. Want ik denk dat de zij natuurlijk combinatie. een gevecht heeft moeten leveren tegen de politiek. Tegen ja, toch een uh, grote weerstand in onze samenleving. Toen, toen dat Koningshuis op een soort kritiek moment dreigde te komen met uh, uh, haar vader en uh, nog een aantal uh, uh, evenementen. Dus zij heeft dat als een, ja, op zijn Hollands gezegd als een rotsblok doorstaan. Dus ik kan alleen maar zeggen hulde en dan kan je daar van alles bij bedenken. Negatief en positief, maar ik denk in dit geval zeer positief. Nou, We gaan uh, over Beatrix praten, een aantal aspecten naar boven halen. Allereerst maar even Beatrix als staatshoofd. Voor u, mevrouw Jortsma, u was minister, vicepremier. U bent veel op het paleis geweest. Dat, ja. dat was dan het werkpaleis of het woonpaleis? Nee, we, we deden het gebruikelijk op uh, Paleis noord einde Of, uh, wij zijn ook wel geweest. We zijn Huisdenbosch, Huisdenbosch ook ja. wel geweest. En u kwam er als minister van Verkeer en Waterstaat, ja. later minister van Economische ja. Zaken. Hoe, hoe regelmatig zag u de vorst in dan? Nou, de koningin heeft dat zelf ook gewijzigd in de periode. Normaal was het altijd dat je één keer in de drie maanden op zoek ging... Uh, en nou, dat was een soort examen, zeg ik altijd. Want dan was de koningin, zeker op verkeer en water staan... De koningin ging veel zelf op werkbezoek. Uh, en kreeg dan altijd wel een hele serie wensen van de betreffende regio. En die mee. gaf ze door aan u? Nee, nou, ze deden dat anders. Want ze had er natuurlijk ook zelf opinies over. Dus ze bereidde zich heel goed voor. En wist de vragen te stellen over de plekken waar ze geweest was. En waarom dit niet gebeurd was, waarom dat niet gebeurd was. Kan natuurlijk niet precies zijn, dat zult u Dus snappen. u hield heel maar, goed, goed de agenda ja. van de koningin in de gaten. Laten, dat u wist, dat nou, ik nou ik daar wist komt wist waar ze ja, ja, zeker. Ja. Nou, ja, je weet precies. Ook overigens in de voorbereiding van zo'n werkbezoek, kwam ze bij ons op ministerie ook natuurlijk al informatie halen van wat speelt daar en uh, uh, hè, wat is er aan de hand. Maar kwam ze wel eens dan, tot u dan met, met zaken nou, die een beetje haak stonden... op het eigen beleid van het kabinet van dat moment? Nou, soms wel, als, van, als een wens uit de regio. En dan sprak je daar met elkaar over. Maar wat nog belangrijker was, dat als je ergens iets had uh, gezegd... dat je dan voor de keer daarna wel het antwoord had bedacht, zou ik maar zeggen. Ja. Hè? En eigenlijk moest het lijstje wel afgewerkt zijn. Want het, ge ik zelf het altijd, gesprek ging als, uh, wel verder waar u de vorige keer geëindigd was. Natuurlijk, als wij, zeker als ik iets had toegezegd wat dan niet gebeurd was. Dat, dat was niet leuk. Dus dat <laughs> kijk, uiteindelijk ben je als minister vrij om uh, te doen en te laten met uh, de wensen die geuit worden. Want dat zijn nooit wensen van de koningin zelf, maar wensen van de regio, wensen van de mensen. Kunt u, die u de dat boodschap doorgeven? Concreet maken dat u een keer toch iets anders heeft moeten doen dat dat nou eenmaal kabinetsbeleid was. Nou, dat dan is een de vorsting... beetje lastig, want ik kan natuurlijk met u niet bespreken... wat wij bespraken. Ja. Maar, maar er waren wel wensen uit regio's waar niet aan voldaan kon worden. Ja. Maar het gebeurde ook wel eens dat het gewoon niet af, niet af was. weet je wel? Dat ik iets had toegezegd dat we zouden doen... En dan was het nog niet gebeurd. Dan ging je de volgende keer. Dan zat ik in de voorbereiding al van. Potverdikkie. Ja. Uh, dat hadden we toch wel even moeten afwerken. Dus het gaat veel meer om. Doe je wat je beloofd hebt? En is dat dan ook klaar? En zo hoort het natuurlijk wel te gaan. Als je met iemand een afspraak maakt. Of dat nou de koningin is of een ander. Uh, maar bij de koningin was dat dan toch wel. Uh, vond ik dat lastig. U zei de bewindslieden kwamen eens in de drie, vier maanden. Ja, maar, maar dat heeft ze later veranderd. Ze is later. Toen ik op economische zaken was. Uh, uh, uh, ze was niet zo enthousiast over de gesprekken meer. En toen heeft ze besloten om vaak op werkbezoeken te gaan. Dus dan, ging je met, dan moest, mocht je als ministerie aangeven: minister of ministerie aangeven uh, welke bedrijven of instellingen je belangrijk vond. Uh, en een van de werkbezoeken die ik me nog zeer herinner... en waar ik ook weer geleerd heb dat de koningin zich totaal niet aan het protocol houdt... want dat is het verhaal, hè, dat uh, onze koningin erg hecht aan het protocol. Nou, dat is, valt alles mee. Uh, dat was het bezoek bij de NMA, bij de... de, de, de, de, de Concurrentieautoriteit, laat ik maar zo noemen. En ja. dat vond ze ontzettend interessant. Maar uh, de, de grote baas daarvan was toen A.W. Kist. Nou, die was zelf nogal protocolair, dus die stond keurig. En we hadden helemaal afgesproken. Hier zijn jij, uh, iedereen op een rij en de koningin komt aan. En hier stampt zo voorbij al die mensen. Ja, hier kom ik niet voor. Ik kom voor, <laughs> voor de mensen die het werk doen. Oh, nou, oh, stonden ja. al in de lift voordat wij het in de gaten hadden. En ik vond het fantastisch. Uh, en de mensen die het werk doen overigens ook. Het protocol was wat geschokt. Desalniettemin, uh, ze had grote dossierken. Ja, yeah, um, enorm. Was die bemoeienis niet heel soms wel eens irritant? Nee. Vroeg ik me af. Totaal dat dan. dacht van ja, nou ja, laat mij nou maar mijn werk doen. Ja. En... Nee, maar je kon ook rustig zeggen als je het ergens niet mee eens was. Uh, dat is ook zo'n soort beeld dat Daar was dat ruimte die kan. voor. Tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Tuurlijk. Als, als je. Als, als, als, als, de, de koningin heeft ook opvattingen. En natuurlijk hoefde je daar het daar niet altijd eens mee te zijn. Dat is ook zo'n beeld maar, wat was. Nou, dat zijn, u niet zijn tegen er zijn er wel situaties spreken. geweest dat u echt uw rug uh, recht moest houden. Ik, ik las in een boek onlangs. Minister van Binnenlandse Zaken. Het ging om een benoeming van de nieuwe burgemeester... Toen kwam de koningin met het verhaal... ja, maar die en die kandidaat is van... een hele goede kandidaat vindt u ook niet... Mm. Eh, minister van binnenlandse Zaken. Nou ja, ik vind eerlijk gezegd... Eh, dat, dat dat ergens te lezen valt, baal ik al van. Want mm -hmm. volgens mij hoor je dat niet tegen de pers te zeggen... tegen de nee. schrijver niet te zeggen. De inhoud van de gesprekken zijn gewoon niet openbaar. Eh, dus ik ga ook niet zeggen waar ik het wel met haar eens was... waar ik het niet met haar eens was... maar dat je het af en toe maar niet met elkaar eens was... dat, dat, ja, dat is vanzelfsprekend. Maar, maar parafraseer dan. Vind ze het mensen om? Nou ja, dat ging over <laughs> weggetjes en spoorrails... Ja. Hè, dat ze een bepaalde dat toch wel interessant vond. En dan zei ik, nou ja, vaak ja. genoeg moest je gewoon zeggen... daar is geen geld voor. Of ja. daar zit de prioriteit niet bij. Dat, eh, en dat was dan dat Herman Pleij? Dat viel dus allemaal binnen haar bevoegdheid. Tuurlijk, hè? Want ja. ze mag adviseren, ze mag waarschuwen... en ze mag Tuurlijk. aanmoedigen. Dat, zijn nou, de, nou, dat ja. deed ze dus. Dat de historische, over, ja. historische rechten ja. die ze heeft. Ja. Ja. ja, die ik overigens ook heel prettig vond. Ja, ja, ja. Maar, want uiteindelijk, die werkbezoeken... dat waren werkbezoeken toch weer... waar ook ze als staatshoofd een rol speelt... Ja, dus daar nam ze toch mee, wat anders ja. tegen ons verteld zou bij een later werkbezoek. Ja, ja. Dus dat is prima. Herman Pleij, zijn die contacten met de politici altijd goed geweest, denkt u ook? Ja, ik denk dat ze heel nadrukkelijk gebruik heeft gemaakt... van wat haar recht was en wat ze als haar taak opvatte heel nadrukkelijk. En dat is dat ze een uh, kritisch gesprek aanging voortdurend. Hoe mm. dat met politici ging, dat weet ik verder niet. Maar daar hoor je dus veel over. Nou, net hebben we het weer ja. ook gehoord. Dat is het beeld, zoals ik dat zelf ook heb ervaren in gesprekken. Kijk, er is veel mythevorming. Hè? Ja, Jij stikt er aan en dat vind ik echt interessant. Dat van is een het mythe protocol. Over het protocol. Dat, dat heet is de mythe wel aan van dat ze woedend nu wordt. Ja, nou, ze wordt woedend als je niet majesteit tegen ja. haar zegt. Hè? Dat maar, weet ja. iedereen te vertellen. Ja, dat is van dus een volkomen. O, is onzin? Er dat is altijd zo. Ze ja, met Dries van Andersen zaterdag woordens... nog weer ja, bij het ja, programma bij de karen. Of van nee, is... ik zei mevrouw. En toen oh. zei zij: zegt u maar maar Daar heb ik nou nog nooit iets van gemerkt. Nee, nee ik ook niet. En dat dat is dus echt daarom echt is niet. het heel veel mythevorming. Ja. En vanaf een moment dat zij een bepaalde relatie met een bepaald persoon heeft. waarom ze op die manier hem dus uit de tent lokt. zou men niets verbazen, dat moet zij weten. Maar er is geen sprake van dat ze dat in het algemeen deed. Vindt het mensen Ik heb ooit eens aan een beroemde Rijksvoorlichter gevraagd: Willem van den Bergen een historische man binnen de Rijksvoordelingsdienst. Die was ook be, belast met het Koningshuis. Die ook uh, de, uh, Juliana uh, als, om zijn vingers kon winden. En uh, ik oh, ging voor, toen ik voor het eerst <laughs> naar de koningin ging... toen zei ik, wat zeg ik nou eigenlijk precies, ja. uh, meneer van der Bergen? En het ging toen om Beatrix. En, dat ging toen, om Beatrix. en toen zei hij, de beste raad die ik je kan geven is... je zegt één keer majesteit en daarna mevrouw. Dan ben je overal vanaf. En die, dat is ook een gouden regel ja. geworden. En ik denk, en dat, dat, dat, ook, denk ja. dat de koningin dat ook zeer op prijs heeft gesteld. Ja, ja. Want je gaat natuurlijk niet dat zo... Uitbundig doen Zodat iedere communicatie ver, verder totaal nee. doodgeslagen ja. wordt. Zeg maar. maar als fotograaf loop je dan in het paleis. Hè? In 2010 ja. heb je nog het uh, officiële statieportret ja. gemaakt. Uh, paleis Huis ten Bosch. Zij of? zei, ik ga er vandoor jij gaat er vandoor. Laten we samen nog iets leuks doen. Bij wijze van spreken. Ja, ik mag niet uit het paleis klappen. Ja, jij wel, jij, jij bent geen politicus. Nee, maar toch. Ja, er zijn een soort regels. Maar die kun je allemaal wel omzeilen. Leuk ja. paraphraseren. En je kunt daar zelf een draai in geven. Maar over het algemeen. Zijn, zijn die gesprekken natuurlijk niet om op te schrijven... hoewel dat natuurlijk ontzettend leuk zou zijn. Maar bij zo'n fotosessie moet zij zich laten regisseren... Ja. door jou als fotograaf. Ja. Uh, ho in hoeverre kon je zeggen van... nou, majesteit, draait u zich nog iets meer naar het licht? Of, uh... <laughs> ja, nou, dat is natuurlijk oh. ook de bedoeling. Ik bedoel, je, je gaat met elkaar een, een, vak, een confrontatie toch? aan. Hè? Ik bedoel, uh, er zitten hier in ieder geval twee mensen aan tafel... waar ik die confrontatie wel eens mee ja. ben aangegaan. Hè? Met Liesbeth en met Anne-Marie. Dus ik bedoel... Dat, uh, en, dat, en die moet je dus wel, je moet wel je ding willen doen... en dan dat vereist dat je met elkaar een, even een soort iets hebt. Hè. Ja. Ik heb al eens gezegd, ik, heb als, uh, ik weet niet of het waar is meer... of ik kan me niet goed herinneren dat ik tegen de koning heb gezegd, uh, koningin heb gezegd... u moet wel even een momentje van me houden. Hmm. Nou En dan, ontspan, dan zie je iemand denken van, hé, hey, wat betekent dat ook alweer? En dan ontstaat er een moment dat je maar, denkt, dat is een goede foto. Het is een statieportret dan, uh, ja. maar je wilt toch ook de mens laten zien... Nou, dat is niet de bedoeling. Oh. Je moet het staatshoofd <laughs> laten zien. Ja? Maar dat het staatshoofd er menselijk uit kan Zit. zien... is op zichzelf al meegenomen. Maar mijn ja. vraag is in hoeverre wijkt haar rol als koningin af... van wie ze eigenlijk is? Is, nou, is zij, nog Ik ruimte kan moeilijk tussen? een staatshoofd, en dat, geldt niet, dat is geldt voor iedereen. Als je, ik heb laatst dat filmpje over Obama, die is president van Amerika. Dat, die gaat even uit zijn rol als komiek. Dat zouden wij eigenlijk ook allemaal wel willen. En ik denk dat de koningin ook af en toe best wel eens ko een komiek is thuis. thuis. Maar ik denk dat je niet een statiefoto maakt dat ze tegen haar zegt. Mevrouw, maak deze. Zullen we een huppelpakje <laughs> maken en kijken hoe het uit, goed uitpakt? Dat ja. zou ze zichzelf best wel, zou ze wel willen. Alleen kan je dat. A, niet in zo'n jurk. Maar B. Uh, is het niet de foto die bruikbaar is. Maar er zijn natuurlijk wel foto's die daardoor ja. ont kunnen ja. ontstaan. Die de heel de luisteraars via internet krijgen nu een van je statieportretten uit 2010 mee. Lisbeth List, uh, u bent een echte performer, een artiest. Ja. In hoeverre ziet u in Beatrix een performer? Iemand die dan toch die rol speelt? Ik heb niet het idee dat ze een, een, een rol speelt. Ze is statig, ze is belangstellend. Ze ziet eruit altijd uh, perfect... Uh, Zij, ik, ik, ik weet nog, ze is ook nog uh, heel direct. Ik, ik, ik weet dat wij. Dat wij vroeger was er een, een persbal ieder jaar. Ieder jaar in, weet je dat nog? In de... Daar werd ik niet voor uitgenodigd. om oh, okay. kon okay. het uh, Dus de pers kwam bij elkaar in, uh, in, in Hilton. En um, ik mocht daar zingen voor Prins Klaus en Prinses Beatrix. En uh, op een gegeven moment, uh, was ik was dus klaar toen uh, de Edwin Hawkers. Uh, uh, zangers. Zangers. Singers, ja. Dus Singers. ik rende ja. om en ging achter uh, het gezelschap staan. Klaus zag dat en uh, die haalde mij naar, naar de, de, hun tafel. Ja. Ging op de leuning zitten, ik moest zitten, op zijn stoel zitten. En hij zei, waar is de fotograaf? Oh, wat goed. Ik wil ja. graag, waar is ja. de fotograaf? Ik wil, morgen moet het nog Heeft in de Telegraaf heeft Lisbeth Lister een verhouding met Klaus. <lacht> ja, daar was heel ook goed in. Dat dat, ook nou, dat in. was één ja. opmerking. Ja, ja. Vervolgens, ik zit dus naast de koningin, uh, prinses... en het werd zo, uh, uh, uh, zo familiair met elkaar. Ja. Uh, uh, Beatrix die ging mij vertellen dat ze zo bekakt spreekt. En uh, eigenlijk dat les moet geven. Dat ze zichzelf? Ja. En toen zei ik, ik vind het juist zo bijzonder. En het was even stil, dus, dus we vonden het een prachtig. Het werd zo uh, uh, close Intiem, dat ik me ja. opeens hoorde zeggen... Jullie moeten... Ja. En ze gaf geen kick. En dan denk ik, oh, wat houdt me. Nee, maar onthoudt, heeft ze dat vastgehouden ook, ook in ja. haar uh, regeerperiode? Dat, dat, dat, dat, dat intieme, <laughs> ja. Dat, dat... Ja, want ja. als zij, als zij uh, mensen gewoon na afloop van wat dan ook, ja. een hand mogen ze geven enzovoort. Dan, is zij, dan kijkt ze degene aan en ze heeft altijd iets leuks, aardigs, Iets extra's iets nog. Extra's. O, is het maar een knipoog of een knip, ja, met die, die ogen knip, zo dicht, ja. Die knipoog heb ik ja. net gehad in Carré op uh, 3 mei, uh, ja. april. Een blijk van herkenning en herkenning, ja. denk ik. Dus, dus, ik heb het jou al verteld, uh, alle artiesten, 125 jaar Carré... Alle artiesten mochten naar het mm -hmm. concert, naar Beatrix, koningin Beatrix. En ik uh, kreeg dus ook een hand. En toen zei ze, met die knippel, still going strong. Ja, <laughs> ja, ja, nou, leuk. Meisjes ja, ja, onder elkaar. Ja, ja, dat is, ja, ja. Dan denk ik, oh, wat hou ik ervan. Dat zei ze ja. het zomaar, is toch met ook die knipoog. Ja, ja. Heel, ja. Is veel, die uh, heel veel Nederlanders hebben de koningin uh, in hun hart <tokkens> gesloten. En dat komt onder meer door uiting, door haar optredens, bij hele verdrietige momenten bij de grote rampen in ons land. Een overzicht. Bij Wees is vanavond een jumbo jet van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El al neergestoord in de Bijlmermeer in Amsterdam. Ik heb mensen zien springen naar beneden, voor mijn neus doodvallen. De koningin zelf ja, die is wel gearriveerd. En Ik neem aan dat ze ongetwijfeld dezelfde beelden nu ziet... die wij vanmorgen als persen te zien hebben gekregen. Namelijk de onbeschrijfelijke chaos en puinhoop die hier uh, in de Belmeer is aangegeven door dat neerstortende vliegtuig. En ik neem maar aan dat zij net zo getroffen zal zijn als alle mensen die hier uh, staan te kijken. zeker 20 doden en minstens 175 gewonden gemeld na een grote explosie in het vuurwerkbedrijf in Enschede. Het lijkt net alsof er één gigantische bom is ontploft. De ontzetting blijft bij koningin Beatrix bijvoorbeeld. Ze liep vanochtend door de wijk, sprak met mensen die zijn opgevangen en ze tonen zich zeer ontdaan. De koningin vertrekt naar Sporthal Diepman voor een emotionele ontmoeting met slachtoffers uit de wijk. auto's dwars door! Dit is heel erg! Mensen worden geschept. Oh jongens! Wat begonnen is als een prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama. Wat ons allen heel diep heeft geschokt. Onuitwisbare gebeurtenissen die ons land troffen. De aanslag op de koningin zelf in Apeldoorn, de vuurwerkramp in Enschede, ...in de Belmeramp. Gebeurtenissen waar de koningin kwam om troost te brengen. En die Tinka, Leger des Hels, u maakte de koningin mee na de Belmeramp. Wat herinnert u zich daar nog van, 1992? Nou, wat ik, wat ik me ervan herinner is dat er al vrij snel geruchten gingen... De, de koningin gaat komen en dat uh, de burgemeester van Amsterdam... die daar op een gegeven moment ook liep, zei... de koningin heeft wel uitdrukkelijk gezegd dat ze pas wil komen... als ze de hulpverlening niet in de weg loopt. Mm -hmm. Ze wil niet dat door haar komst er dingen mm -hmm. vertragen. En dat heb, is voor, altijd in maar blijven hangen. Mm -hmm. En toen ze er kwam, was ze, zoals je de beelden natuurlijk best wel ziet... aanwezig, ja. uh, eerst kijken naar dat wat daar gebeurde. Toen in de intimiteit, zonder dat van allerlei camera's eromheen waren... in de hal waar al die mensen waren, waar wij met mensen waren... waar mensen opgevangen werden, waar ze hun verhaal hadden. Het was vrij snel daarna nog, er waren flink aantal mensen... die nog steeds hoop hadden dat uh, hun geliefde gevonden <tus> zouden worden, hun kinderen... Hun, Noem het maar op. En maar die echte betrokkenheid... Ja, die heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ja, en welke uitwerking had de komst van de koningin op de, op de mensen? Rust. Ja. Rust. Ja, want het kan kon. ook veel spanning geven. Je zit al in je, met je sores... en dan staat ineens ook nog de koningin voor je neus. Nee, of... nee want we hebben daar ook andere beleidsmensen... van, uh, van over zee gezien... die wel degelijk onrust brachten. Ja. Zij brachten rust, rust. Omdat ze echt... Geïnteresseerd is in mensen. Het luisterde echt. Dat was niet zo van ik voor het programma en nou, die beelden daar die je op een gegeven moment ziet, nou even daar kijken. Oh, dat ging de hele wereld over. Mm -hmm. Maar daar in die ruimte, zonder met de camera's, mensen, dan. Zonder de camera's ja. daar bracht ze rust. Ja. Anne-Marie Joris, maar u ging uh, met de koningin naar de slachtoffers van de cafébrand in Volendam. Ja. Hoe was dat voor u? Nou, ik vond het ontzettend heftig. Want het waren mensen met ernstige brandwonden die wij daar zagen. En natuurlijk familieleden van mensen die overleden waren. Maar ook familieleden van die ernstig gewonde mensen... En, eh, dus ik vond het heel heftig, maar de koningin doet dat op een... Ja, ik, ik zou dus ook niet een rol willen noemen, ze is professioneel. Mm -hmm. Het is echt zo precies wetend wat haar taak daar is. En, en dat is inderdaad die menselijkheid. Daar kun je ook rust brengen. Dan kun je hè? rust brengen en, ja, en troost. En dan wordt ik, denk, het niet... ik denk echt dat mensen daar goed door geholpen werden. Ik, ja. ik geloof absoluut dat dat, dat is een grote indruk is. Ja. natuurlijke uh, gave die je ja, hebt. Hè? Want maar... er kan ook iemand staan die het wel probeert te ja. doen en probeert nee. te spelen. En dat heb ik wel gemerkt. Dat het, een het is natuurlijk echt. Ja. Ze, als ze ook een antipathie heeft, of het er niet mee eens is... dan is het, merk je ook dat het natuurlijk is wat, dat ze dat ook niet speelt. Maar stel nou maar dat is een, een, is een burgemeester van een gemeente dan ook die gaven heeft. Is er dan toch dus, nog een plus ja, dat ja. Het, ja. De, de koningin betreft? Ja, is ja. Koningin. Zijn die kwaliteiten even de groot? Koningin, nee. De koningin is toch ja. echt... Ja, dat is, dat, als de koningin komt, dan is het dus ook wel heel erg in dit geval. Hè? Dan is er dus echt iets aan de hand... Ja en de koningin, ja, ze vertolkt dus ook wel toch een beetje die vertegenwoordiger, de functie dan van het volk. Ja, ze allemaal de traditionele rol van een vorst, hè, Zeker. vanaf de middeleeuwen dat een vorst, die is de troostbrenger. En ja. ja. daarom wilden mensen ook altijd graag de vorst aanraken. Dat is ook, tot in onze tijd is dat aanwezig. Nou, om veiligheidsredenen kan dat niet meer zo goed, maar bij die 19 eeuwse inhuldigingen was dat nog heel sterk, hè, dat men wilde aanraken. Desnoods alleen maar bij, bij een dus voorwerp dat in de buurt, zo, ja, ja. maar, Nee, en dat vroeger nam dat inderdaad enorme vorm aan. Dat ja. gewoon, maar dat is nu maar, nog steeds het effect de van de koningin. Maar de koningin ook die mensen ja. aan, hè? Ja, precies. De, de, de mensen waarmee ze ja. en plaatsen, altijd hun handen, ze of, goud, de handen. Of, of de handen. Dat is heel opvallend ook ja. altijd, Ja, doet ze he? altijd in gesprekken, ze raakt ja. echt mensen aan. Een hele Dat vind ik fantastisch, vereniging. hoor. In ja. deze uitzending laten we mensen aan het woord... die een bijzondere herinnering hebben aan de koningin. Jullie natuurlijk, maar we hebben ook een aantal mensen... van tevoren gesproken, zoals José Royers.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 Tijdens de nachtdienst uh, werd ik gevraagd om de volgende dag uh, de koningin rond te leiden in het rampgebied. Wij wisten niet of er nog slachtoffers in het gebied waren. En omdat ik zelf erg onder de indruk was van wat ik zag, gewoon uh, huizen weg, uh, complete woonwijk verwoest. En ik eigenlijk vond dat we de eerste slachtoffers moesten zoeken. Dus ik had op dat moment zoiets van, goh, moet dat nou? Op het moment dat wij uh, het rampgebied bijna weer uitgingen, kreeg ik een uh, bericht op de telefoon over een aantal slachtoffers. Uh, en toen werd dat mij even te veel. En op dat moment uh, sloeg de koningin spontaan een arm om me heen. Ja, en dat was voor mij wel een heel erg bijzonder moment. Dan is ze even geen koningin meer en dan is het iemand die je gewoon uh, wil troosten. En dat is heel plezierig op zo'n moment. Twee jaar terug uh, ben ik bij de koningin op bezoek geweest in uh, Huis en Bos. Voor mij, in ieder geval vrij onverwacht, uh, sprak ze mij aan van... Goh, bent u wel zo koningsgezind en had u wel zoveel zin in dat bezoek? En dat was voor mij het teken dat ja, deze koningin in staat is om uh, te voelen... Wat er omgaat in mensen, de echte willen zijn van mensen, nou, daar verdient ze in mijn ogen diep respect voor. Lieve majesteit, dank voor uw oprechte belangstelling voor mij, andere hulpverleners en bewoners na de ramp van Enschede. Straks meer in Dit Is De Dag en onder andere ook de vraag... sprak Beatrix zich nu wel of niet uit tegen de PVV. Dat allemaal na het nos nationaal en het Koninklijke oh, Nieuws... met Carl-Johan de, de Zwart. Nu eerst Mark Visser. De jongen die vorige week bij een schietpartij op een lijst van school dreigde... wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Afgelopen zaterdag kwam de jongen vanuit Costa Rica op Schiphol aan. Daar werd hij direct aangehouden. De rechter heeft nu bepaald dat hij zich aan een aantal regels moet houden. moet Bijvoorbeeld bij zijn ouders blijven, zijn reisdocumenten inleveren... en meewerken met de reclassering en de psycholoog.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 Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Koninklijk nieuws. Karel johan de Zwart. Paul de Leeuw is morgen ceremoniemeester in Ahoy Rotterdam. En hij zal het Koningslied inzetten met... De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Hij staat op het punt te beginnen met de repetitie. Goedemiddag, Paul. Goedemiddag. Je staat op het punt te gaan repeteren met het Metropoolorkest... Eh, voor morgen in Ahoy. Waar verheug je je het meest op? Het Koningslied ja <laughs> Niet geheel onomstreden. Ja, ik kan wel van de risico's in het leven. Nee, het is, natuurlijk, het is leuk om die zaal warm te krijgen en uh, te proberen met Matlies en lekkere muziek met z'n allen naar dat uh, half acht moment te gaan. Tien over half acht als uh, de koning en zijn vrouw de koningin. Uh, zij toch luisteren naar uh, de mensen in Ahoy die op het allerleukst en het koninklied proberen te zingen. Ja, want dat warm krijgen, dat wil in de rest van het land nog niet helemaal lukken. Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat maar 7% van de mensen mee gaat zingen. Hoe krijgen we dat nou omhoog, dat percentage? Nou uh, ja, ik vind dat een beetje raar. Dat een onderzoek, dan word je gebeld en dan zeg je dus... Uh, als je thuis zit of je in een bad... Uh, nee, ik zing niet mee. Maar als je ergens staat in een groep, uh, in een groep en als je de tekst voorbij komen, ja, dan heb ik toch het gevoel dat je misschien best wel mee gaat zingen. Als 7% niet meezingt, uh, uh, ja... Nee, 7% zing maar mee, ja, Dan 93% gaat van iets anders doen. Nog wel grappig. <laughs> ja, geeft het trouwens extra druk, al dat gezeuren over dat lied? Nee, nee, ik ben echt gevraagd of ik het, uh, de zaal warm wil krijgen... Of ik, of ik het wil presenteren en dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En daar ben ik ook niet slecht in om, om een zaal een beetje warm te krijgen. En ja, ik vind, iedereen mag met iets vinden, maar hier is voor gekozen. Wat ik wel betreur is dat Weijers uh, vandaag ook een, een, een duit in het zakje doet. Terwijl ik denk, als je voorzitter bent... Moet je even onthouden van elk commentaar en zorgen dat iedereen, uh, de alle neus dezelfde kant op staan. En ik vind een voorzitter moet even tot morgen gewoon voorzitter zijn. er mij is voorzitter dat je een, onafhankelijk, een onafhankelijke partij bent die probeert alle andere mensen wel elkaar te krijgen. Maar er valt heel veel over te zeggen op het koos Alleen het feit is, het koos is, we gaan met z'n ja. allen zingen en we proberen het zo goed mogelijk voor die koos te doen. En als 7% mij meezingt, ja, dat is dan heel leuk. Ja. <laughs> ik ga heel hard mee zingen. Zijn er nog kaarten trouwens? Ja, ik denk dat van wel. Ik, uh, ik geloof dat er zo nog 8000 of zo, 7,500, Er kunnen er gewoon 10 in. Of in. Tuurlijk. Uh, en kom als je op de darmboot kom even naar ons toe. Want er treden ook heel veel artiesten op. Hè? Niet in mij, uh, Eliet Towers, in Oosterhuis, Ellen uh, um, uh, Clark met zijn vader. Dus het is ook echt, is ook echt een mazing hè. Waar ga je extra op letten tijdens de repetitie zometeen? Oh of de fluitkisten het goed doen. Veel succes en plezier, Paul. Ja, je doet ook een hele fijne dag met z'n morgen. Dag. Luc en King, zijn ze op Twitter eigenlijk van plan om mee te zingen? Op Twitter zingt iedereen altijd mee, ja, oh, ja. zeker weten, ja. Uh, ik heb het zo lang mogelijk proberen uit te stellen... maar daar gaat hij dan bij twitteren over de troonopvolging. Dan moet hij toch even... Guido Weijers heeft er geen zin meer in, hij tweet... nog één nachtje slapen en dan zijn we van het gedoe af. heer presentatrice Meluschka Meulens is op de Dam... en zegt zelfs de meest cynische onder ons, ik noem geen namen... Wordt hier blij van. Het zindert op de Dam. En ze plaatsten daar een foto bij. Piet Paulusma houdt het weer natuurlijk in de gaten. Heeft ook wat tips. Het wordt droog, helder, wel koud en morgen... Is er een oranje zon? De zonnebrand, niet vergeten. Dus, Georgina Verbaan is aan het wachten op haar. Het shirt die je wist dat zou komen. T-shirt. Die leuze staat dan op dat shirt. Ze zegt: Ik zit bij de brievenbus te wachten op het shirt die ik hoop dat het zal komen. Zangeres Janne Schra heeft zo haar eigen idee over de monarchie. Ze zegt: Ik ben voor een republiek met een gekozen landsmoeder. Een lieve met een bulderende lach die taartjes bakt, lintjes knipt en knuffels geeft. En Jochem van Gelder heeft een persoonlijke boodschap voor Koningin Beatrix. Hij zegt: Laatste dag Beatrix. Majesteit, dank. U was een geweldige koningin. En u weet het, mocht u een keertje in de buurt zijn. De koffie staat klaar. Er zijn geruchten over mensen die zich verdacht gedragen op de Dam. Die zouden dan worden opgepakt. Martijn Jonk vraagt zich af, als ik achteruit over de Dam ga lopen... zal ik dan worden opgepakt? De politie Amsterdam ontkent al die geruchten. Via Twitter doen ze dat. Ze laten het volgende weken. Het gerucht dat er mensen aangehouden zouden zijn op de Dam... in Amsterdam is niet waar. En Bob Hoogstra is op de Dam en merkt ook heel weinig van die ophef. Niks aan de hand, zegt hij. Picknickende gezinnetjes uit Amersfoort bij het monument. Oké, okay, Luc, tot over een uurtje. Waarschijnlijk is er toch een koor om het Koningslied in Middelburg te zingen. Dat leek al lang geregeld, totdat de tekst van het lied bekend werd. De leider van het koor kon zich er namelijk niet in vinden. Dat zegt Sjaak van den Berg, de organisator van Koninginnedag in Middelburg. Dat was een dirigent, die was uh, uh, leerkracht op een basisschool. En die had diverse basisschoolleerlingen, daar had hij een koortje geformeerd. Ik had hem gevraagd of hij uh, dat lied zou willen zingen met de kinderen. Dat zou hij doen, tot hij op een moment de tekst en de muziek kreeg... En toen heeft hij zich teruggetrokken omdat hij als leraar van de basisschool zich niet kon verenigen met de taalfouten die erin stonden. En nadat vanmorgen bleek dat er nog steeds geen koor gevonden was, werd heel Zeeland gebeld. En met succes, want er leek een koor gevonden, de musicalvrienden. En die uh, zingen samen met een koor uit Katseveer, uit Kat. En uh, op een, in eerste instantie was dat koor die zei van wij doen mee... Uh, maar dat blijkt dus dat uh, de muzikale leider, de dirigent en de voorzitter daar volledig niet achter staan. Uh, die hebben gezegd: we doen het niet. En nu is er dus een, een koor geformeerd van uh, een aantal leden die het wel, wel willen doen. Dus we hebben toch nog een hoop dat we morgenavond een koor hebben. En zo kwam er toch nog goed verslag even. Jan Pils is al de hele dag in het Brabantse Willemstad. De Oranjessop. Ik neem je mee. Willemstad maakt zich op voor de dag van morgen. Ik neem je mijn eh, eh, eh, eh, eh. Oké, okay, en dan beginnen we dus uh, met de intro uh, 1 maat voor hokje 1, hè? En dan na hokje 2, 1, 2, 3, 4. Kijk eventjes naar de voortekens. Oefening Baart Kunst uit Willemstad. Repeteert samen met de muziekvereniging uit Feyenaard voor de Koninginendag vanmorgen. De twee orkesten kampen beide met een tekort aan leden, maar moeten morgen voor de feestelijkheden ieder in hun eigen woonplaats de straat op. Ja, de muziekverenigingen hebben het lastig tegenwoordig. Door alle andere hobby's die mensen hebben, ja, zie je toch dat de muziekverenigingen ja, het gewoon lastiger hebben dan nou, pak een beet 30 jaar geleden. Gelukkig hebben we een aantal gastdocenten, muzikanten bereid gevonden om ons te helpen. Dus we kunnen gelukkig nog wel op straat meedoen met de dag. Maar ja, met koning in de dag. We hebben alle twee een koning in de dag. Dus ja, dan kun je niet samen. Nee, als je met een paar muzikanten loopt, dan klinkt het niet. Het klinkt gewoon als je met een paar clarinetten, een trompetje en een verdwaalde sax loopt, dan klinkt het echt niet. Dus je moet meer muzikanten hebben om uh, fatsoenlijk te kunnen blazen. Ja, het koningslied dat hebben we nog niet zo snel in kunnen studeren. Maar ja, dat wil mag natuurlijk nooit ontbreken. Elke keer als wij uh, de obade gedaan hebben, dan, uh, ja, dan moeten we even drinken op de koning in. Nou, dan gaan wij uh, met even naar de kroeg. En dan uh, een borreltje hoor, een bitter. En dan uh, roepen we een kreet. Leven de koning in, en dan vanaf volgend jaar is het leven de koning. En dan roepen wij. Oera, oera, oera. We hebben een heel koningshuis. Misschien moeten ze allemaal een keer heren. <lacht> en sommigen houden het niet zo lang vol. Dus die vallen dan af of die gaan dan eens heel stiekem koffie drinken. Dus uh, dat, uh, dat, is, uh, dat, is niet, dat is niet eerlijk, hè? Nee, nee, dat hoort niet. Nee, je moet bijblijven. Het kan wel eens gebeuren dat we er in eentje missen. <laughs> die ligt dan nog op de bank of uh, in bad te slapen. <laughs> Om half vier meer Koninklijk Nieuws. Nu gaat de EO verder. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, welkom terug bij Dit is de Dag. Een bijzondere aflevering waar we praten over het koningschap van Beatrix. Bij mij aan tafel Annemarie Jortsma, burgemeester van Almere. Fotograaf Vin Vincent Mensel. Zangeres Lisbeth List. Henny Tinga van het leger des Herman Pleij, onze cultuurhistoricus. En op dit moment schuift aan cabaretier Jetti Maturin. Dag Jetti, goedemiddag. Dag. We gaan het hebben het, uh, over onder andere Beatrix als uh, moeder van het volk en als staatshoofd hebben gehad. Over Beatrix als samenbinder. Want een koning of koningin wil samenbinden zijn. Willem Alexander zei het nog in zijn uh, televisie interview. Koningin zijn van alle Nederlanders, dat wilde ook Beatrix. En dat, uh, dat heb jij ook zo ervaren, Jetty? Absoluut. Ik heb de bewijzen meegenomen. Oh. hier. Dat kunnen de <laughs> mensen niet zien, maar ik heb een kallebas bij me. En foto's. Niet van de koningin, maar ik weet het wel zeker, ja. Hoe kan het toch dat koningin Beatrix ja, toch ook bij allochtonen heel populair is geweest? Zouden die is... term niet meer gebruiken. Oh, nee. Nee. De, Bij de Nederlanders. De, de mensen die op een andere plek geboren zijn. Nou, ik, ik zou zeggen, het is me met de paplepel uh, ingegoten. Ik heb er fijne herinneringen aan. En net toen ik de deur uitging, dacht ik, ik voel feest. Ik voel, ik voel ze echt als familie. En hoe dat zo gekomen is. Ik zie mezelf nog in het, in het wit jurkje op het Oranjeplein, zo heette het toen. Dat is nu het onafhankelijkheidsplein. Paramaribo. In Paramaribo. In een wit jurkje met vlaggetjes zwaaien. En de koningin. En wat ik me nog goed kan herinneren. De prinsesjes. Uh, uh, uh, koningin Beatrix is er ook geweest. Dat, uh, dat ze de paarden mee hadden genomen. Witte paarden. En dan de koets. En daar stonden we dan. En, en de koetsierman met een, een, een, een broek tot aan de knieën. Die, die het, uh, het paard liet uh, knikken van ja. Ja, en dan kreeg het paard als beloning een suikerklontje. Je kunt je voorstellen hoe, hoe blij je dan bent. En, en ja, en dan, dan sta je. Fijne herinneringen, jawel. Maar je bent gewoon fan van Beatrix, als Ik, ik ben het fan, dan. maar ja. ook een kritische fan hoor. Want dit verhaal vertel ik wel vaker en uh, ik vertel hoe we dan stonden te zwaaien... En, en onze moeders, dat maak ik ervan in theater... hun hoofddoeken op de grond leggen. Ik zei, dat was uit nederigheid, maar we zijn niet nederig meer. Dus ik, ik ben fan, maar niet op een nederige manier. Ook wel kritisch, maar okay. ik hou van ze. Nou, straks het verhaal van de Kale Bas. E eerst toch nog even, hoe, hoe heeft Beatrix ze toch kunnen bereiken... dat ze zo koningin van alle Nederlanders is geweest? V van de christen tot de moslim, tot de jood, tot de hindoestaan tot mensen met een andere uh, geboortegrond. Maar, maar in elk geval heeft ze iets gedaan. Ik, ik zat nog even na te denken over wat Herman Pleij zo straks zei. Over dat ze inderdaad dat koningschapwinnaar... Uh, ook voor de zeg maar wat meer elitaire Nederlanders weer toegankelijk heeft gemaakt. Na Juliana, ja. Ja, en ik, wij zaten thuis net te denken van... waren we nou de vorige keer bij de abdicatie van koningin Juliana... Ook zo feestelijk gestemd. Nou, ik kan me niet herinneren. Want waar was u toen? Gewoon thuis. Voor de uh, ik TV, was toen ja. nog net geen kamerlid. Uh, dus, dus ik was gewoon in Bolzwart in mijn woonplaats. U, u en heeft niet tegen... zo'n dansje maar gemaakt. Ik kan me niet zoals... ik herinneren. in ja. gezin op de Dam. Ja, maar ik kan me niet herinneren dat ja, ik me ook, op welke manier dan ook ermee bemoeid heb. En nu heb ik het gevoel dat iedereen op de een of andere ja. manier ermee bezig is. Nee, en is toch dus... wel ernaar kijkt. Wat, en dat, heel... ja. Wat is het verschil Herman Pleij tussen 1980 en nu dan? Nou ja, dat is immens. Uh, 1980 uh, veldslag, he. die beelden ja. krijgen wij nu ja. weer te zien. Ja. Ja. Je ja. Zegt, ik zit er zelfs met verbazing naar te kijken. Ja. Want ja. Dat, dat dat zo erg was. Ja. Want dat ja. Was ja. Toch wel. Ja. In mijn herinnering was Jongen, het lang ook... zo erg niet nee. Nee. Dus ook Juliane die dan op het balkon staat. En er wordt niet geluisterd. En dat ze... Ook uh, op hulpeloos yeah. kijken ze een de beetje... Dan deed het ook niet doen. goed, geloof ik, op de danser nee, maar, maar de, de enorme, er gebeurde van alles. Ja. En dat, die machteloosheid... Ze kijken elkaar ook aan op dat balkon, hè, van uh, hoe gaat u. dit verder? Nou, ja. dus die verbijsterende situatie... Het, het was allesbehalve samenbindend in 1980. Ja, helemaal niet. Ik bedoel, de, de, heel veel mensen hadden het gevoel... dat dit ook de, de, de finale was van het Forstenhuizen ja. van het ja. koningshuis Het, het, het slot, Nou, dat stuk. is ja. dus omgeslagen. Daar spelen een heleboel factoren een rol. belangrijke factor is natuurlijk... het wegvallen van de traditionele houvast... En rituelen. En dat bleek voor veel mensen een bevrijding te zijn, maar bij nader inzien ontstond er een enorm vacuüm. Want mensen, kunnen dieren en kunnen niet leven zonder houvastheid. En, en, ja, en daar is, heel is zij heel Zeker. goed ingesprongen. Want dat was het punt. Want zij zat natuurlijk heel duidelijk met die erfenis van haar moeder, die ja. overigens dat gedrag zich aanmat van volstrekte gewoonheid, obsessieve ja. gewoonheid, door haar moeder, door Wilhelmina. Die was erg weggedreven ja. na de Tweede Wereldoorlog. Die was anti-parlementair geworden. Die schold op ministers en zo. En die, ja. was, die had daar Contact maar dat, maar dat was zij... zeg maar nog even... De... Uh, en ik ga toch dan maar het woord autochtone Nederlanders gebruiken... Hè. die samenbinding was er toen ook slecht in 1980. Ja. Hoe heeft ze toch in de loop der jaren... en misschien dat dat pas na 1990 is geweest... toch ook de koningin kunnen worden... Voor de mensen met een andere achtergrond. Nou, hoe hoe heeft ze dat toch kunnen bereiken? Ja, nou, dat is dus op zichzelf een wonderlijk verhaal, want dat was jouw eerste vraag van mevrouw mm -hmm. Manturena, en daar heeft ze volgens mij niet echt antwoord op gegeven. Maar nee, ja, heel nee, persoonlijk ik kan meen, dat. Nee, nee, nee, nee maar <laughs> ik, ik was helemaal tevreden. Nee, ja, maar goed, dat is wel maar heel ik wel het gevoel weer gegeven. En dat zei omdat zij natuurlijk, hoe dan ook, het symbool was van, van kolonialisme. Hè? Dat, dat, ik bedoel, niet dat koos zij niet, maar dat onvermijdelijk was zij natuurlijk. Stond ze daarvoor. voor onze discussie over kolonialisme, onze discussie over slavernij... Af ...en van de hele boel, dat, dat zat op een heel ander spoor. Zij bleek dus te appelleren, en dat is denk ik wel het geval... ...dat dat speelt. Suriname, de Antillen, hebben veel spirituele tradities. Mm -hmm. En de mythes en de gedachte dat er iemand is... ...die buiten alle rationaliteit over je waakt en met je ja. bezig is... Slaat ja. daar denk ik, meer ja, dus, aan dan de, bij ons. Ja. Dat zit bij de uh, mensen van de, de, de Antillen... nu het Caribisch deel van het de Koninkrijk... echt in, een soort in het bloed. Een soort mythevorming. Ja, ja, van... Nou, dat zijn tradities daar. Hè. Men, ja. men denkt daar makkelijker en sneller. Ja. Men heeft ook zelf ontzettend veel mythe. En daar passen ja. zij heel goed heen. Had dat ook niet te maken... Jette, jij, jij weet dat, uh, uh, uh, dat we een vrouw hadden als vorstin. Als een moeder. Want ik denk dat dat een rol gespeeld kan hebben. Maar vooral ook de rituelen. En, en ze gaven ook altijd het gevoel dichtbij... Dichtbij te zijn, nabij moeder aarde. Ah, maar ja, heeft dat, ook niet, dat heeft u ook goed verwoord. Zo heeft ze heeft ook niet altijd wel al overgebracht dat ze het er heel prettig vindt. Uh, dus ze weet dan op de een of andere manier daar weer te laten zien van. Uh, niet alleen jullie horen bij ons, maar ik, hoor ik, wel, ik, ja. vind, ik ben dol op deze eilanden. Of op ja. Suriname destijds waarschijnlijk ook. Maar Dat is voor haar tijd natuurlijk ja. Nou, de geweest. laatste beelden maar de ook, hè? Ja, ik bedoel, de enige foto waar, die wij allemaal kennen... Uh, van onze koningin met haar wat door de war zat... komt toch wel van Curaçao. Ja. Ja. Juist, daar, ja. en dat, dat, dat, dat, ja. daar was toch zo wel iets in van... Ja. Ja, uh, ik heb het hier fijn. En, ja. en dat is voor, denk ik, voor mensen op Tantillen... Misschien is dat wel de belangrijkste reden waarom ze nog bij ons willen horen. Want het, uh, verder ja, kan ik me er ook niet wel zo heel, heel veel uh, ja, bij voorstellen. Het gemoedelijke ook. Want ik, ik herinner me ook de beelden bij de onafhankelijkheid uh, van Suriname. Waar zij zo innig danst met, uh, Klaus. met, met Klaus. Heel kort ja. op elkaar. Hè? Nou, en dat, die speelt een dat, belangrijke rol in haar vindt leven. Het het altijd. Dat, ja. Klaus is natuurlijk toch ook een man dat geweest zeker. die haar vreselijk gestuurd heeft. Denk ja. ik op bepaalde momenten. Uh, met name de, de soort reizen naar Afrika of naar, de, naar uh, onze eilanden. Zal ik maar zeggen. onze eilanden en <lacht> ons, ons Suriname. Maar daar speelde hij een belangrijke rol in. door Absoluut. te vertellen over zijn eigen geschiedenis. hoe hij dat ervaren heeft in Afrika. En ik denk dat hij, wat dat betreft, een fantastische rol in haar leven heeft gespeeld. en dat ze daar heel lang heeft opteerd. Ja, en nog steeds, ja, ja. maar. Dat dat een krachtige rol oh, is ik geweest. We hebben met als regisseur John Leerdam het stuk Klaus gespeeld. Mm -hmm. Dat was ja. toen in december 2006, nou, 2009 in Carré. En Tom Hofmans heeft de prachtige rol uh, vertolkt van, oh. van Klaus. Ja. En de koningin zat daar voor ons. Ja, ze was... Echt onder de indruk. Daarna ja. ook. Dat is ook het moment dat ik best wel informeel dicht bij de koningin mm -hmm. was. Want dat, en toen kregen we ook door, door dat stuk. Ik vind het jammer dat het niet meer uh, uh, gedraaid heeft, uh, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. Maar de rol van Klaus werd daarin heel duidelijk, ja. Nu, nu, nu is het natuurlijk uh, fijn en makkelijk voor de koningin geweest... om met uh, andere Nederlanders uit andere culturen uh, ja, die, daar die factor te zijn. Maar ik had het net al in mijn intro over de PVV. Uh, mm -hmm. Tegelijk moest je ook rekening houden met PVV-aanhangers. Want dat ja. zijn dan ook Nederlanders. Herman Pleij, ja. hoe vind je dat ze dat uh, heeft gedaan? Nou, dat is heel subtiel, want daar ligt wel een probleem... en dat zit nog dieper dan uh, over het algemeen erkend is. Kijk, de Oranje heeft altijd bestaan in Nederland... bij de gratie van het volk, de massa-populisme. Ja. Dat is afwijkend van andere landen. Ons vorstenhuis is altijd met de massa geweest. De regenten, de patriciërs, waren juist tegen Oranje. Dat is het verhaal van de 17e eeuw, de 18e eeuw... en eigenlijk van onze tijd. Dus dat is heel opmerkelijk dat zij altijd door Oranjes... het volk nodig hadden. Nou is volgens mij het stomme van Wilde ooit geweest. Ik ben buitengewoon gekant tegen alles wat Wilders voorstaat ongeveer. Maar het stomme van hem is geweest dat hij daar niet op ingespeeld heeft. Ja. Want hij heeft zich verschillende keren op een buitengewoon de bekende ordinaire wijze ja. uitgelaten over gedrag van de Oranjes. Ook wel als reactie bijvoorbeeld op de kersttoespraak van de koningin ja. in 2007. Maar ja, ja. ik geloof eerder gezegd dat nou ja, je moet een groot verschil maken tussen uh, de heer Wilders zelf en de mensen die op die partij gestemd hebben. Ik denk dat de meeste van die mensen gewoon echte oranje gasten zijn. Ja, ja. En ik denk ik dus dat, die, dat misschien de Pols uh, af en toe... nadat hij weer eens wat lelijks over het Koningshuis had gezegd... ging hij naar beneden daardoor. Ja, dus ik, ik, ja. Ik, en ik denk dat de koningin zich dat overigens ook heel goed realiseert. Dus die zal daar nooit iets van laten blijken. Maar is het lastig uh, voor de koningin geweest om te balanceren... tussen de gevoelens en ook haar eigen emotie dan wel uh, Nou ja, goed, wel dat, of daar is, is op zich makkelijk. Daar is gewoon de minister-president voor verantwoordelijk. Dus als er gereageerd moest worden... Ja. Dan deed de minister president dat. En zo ging het, zo ging het ook. En dat is ook prima. Ja. Uh, dat moet de koningin ook absoluut niet gaan doen. Want dan krijg je juist wat ze niet moet nee. zijn. Een, een, iemand die politieke keuzes in de publiciteit maakt. Dat kan niet. Behalve dan die ene kersttoespraak. Nee, Wilders de kersttoespraak. Nee, maar dat, dat, vond ik onzin. dat is, daar wordt Wilders nee. boos over. Maar de koningin heeft hem op haar manier, vond ik, heel goed gebracht. En het, ze, ik vind altijd, de kersttoespraak zat ik altijd met genoeg naar te luisteren. Omdat er af en toe inderdaad wel eens een keer een boodschap naar voren kwam... die niet auto automatisch altijd de boodschap voor het hele volk uh, hoefde te zijn. Daar was, mocht discussie over zijn. Ik vond dat prima. En ja, ik vind het dan niet zo gepast als je ermee omgaat... zoals de heer Wilders ermee omging, maar uh, dat is dan mijn opvatting. Maar die wordt dan ook wel weer besproken door de minister president en Dat vind ik dan mooi. Lisbeth List, hoe luistert u hiernaar? Ik, ik, ja, ik, wou zeggen, heb ik het gedroomd of heb ik het gelezen dat Beatrix van plan was een jaar geleden uh, afstand te gaan doen van de troon, maar dat heeft ze niet gedaan. Een jaar geleden, maar dat heeft ze niet gedaan vanwege de ons. Ja, dat, dat klopt. Is ja. ja. gewacht op ja, een stabiel Juist. politiek klimaat. Dan, uh, dan dat was je je de, de... kan terugrekenen, anderhalf jaar geleden heeft ja. ze de beslissing ja, dat genomen. Het had te maken, te had te maken met Wilders. het een paar jaar moest blijven. Ja. Maar dan is ja, het, ik het nooit Ik dat we nu al in zo'n politiek stabiel ja. klimaat zitten. Uh, koningin Beatrix, koningin van alle Nederlanders. Uh, maar ook al als prinses, 1965, u van het Hels. Was dicht betrokken bij uh, dat bijzondere bezoek van Beatrix aan de Wallen. En samen met Mario Boshart. Uh, uh, want hoe oud was u toen? Ik uh, was toen uh, 21, 20. Ik zat daar, uh, was gastvrouw. Dus ik heb toen Prinses Beatrix ook ontvangen, die met één meneer die haar begeleide, een soort bewakerachtig iemand... waar wij heel snel van vaststelden dat hij ook echt gewapend was... Oh, ja. <tacht> daar op de voorburg van veertien binnenkwam. Dit en... was wel zo'n een nachtmerrie om natuurlijk de koningin... of de prinses als ook... incognito maar te laten gaan daarop ja, te Ja, nee, ze, ze zijn elkaar ook kwijtgeraakt in de Krijgen. hoppen. Ja, op... ja, hij is Toen ergens achter achtergebleven. Ja, ja, ik heb maar. met hem s'nachts ah, lopen zoeken naar ze waar ze waren. Ja. En? Met wat voor resultaat? Zowelder. Nou, dat is uiteindelijk was diep in de nacht op nummer 14 met de majoor terug is gekomen. Kijk, ze kwam daar. Ze heeft met ons gesproken, die daar werkte, die daar bezig waren. Mensen uit de buurt, uh, prostituees, noem het allemaal maar op. Toen heeft ze zich omgekleed. Ik zie nog zo de trap afkomen met die jas, een en pruik en een ja, hoofddoek. Ja, ja. En zoals vaker stagiaires met de majoor meegingen... is ze met de majoor de straat opgegaan, heeft een aantal mensen buiten... Dus dat na, na een officieel werkbezoek ja, ging ze ook Maar ze was ook alleen bij werk dat werkbezoek. Ja. Ja. Waar, waarom wilden zij per se ook incognito uh, de wallen op? Omdat je... Ik denk dat zij, ja, ik kan natuurlijk voor haar niet denken. Het was een vorm waarin ze kon zien hoe de major daar overal binnenkwam. Uh, mensen ontmoeten, gesprek met elkaar hebben, ja. een gezin. Uh, uh, uh, nou, twee Chinese heren hadden, één vrouw en vier kinderen. Nou, daar is ze met de major geweest. Uh, een ander gezin. Uh, de twee dames die nu nog wel eens in de publiciteit komen. De tweeling uh, die ja. in de prostitutie oh, ja. werkt. De oude horen, nee, ken maar die, Ja... Zin, ja. Zin, ja Natuurlijk, we kennen ze allemaal. Nou, daar zijn ze geweest. Zoals de muur altijd uh, regelmatig zeven bij Hoppen binnen, loopt, liep. En Ach, ja. daar de strijdkreet aanbood, zo ging de prinses ja. ook mee naar binnen. En daar was Peter Solleveld, die zijn party aan het vieren was. Achteraf, heb ik, ja, achteraf ja, ja, ja. heb ik gehoord dat hij uh, altijd op de prinses jaagde. Dus haar ont. Maar, de fotograaf. Die fotograaf. Hij had uiteindelijk ja. te herkend, hè, Pieter. Ja. Hij, ja. Niemand ja. wist het. Dat nee. had ze in het mandje, een collega. Daar ja. ben ik zo benieuwd naar, want ze draagt een prachtig mandje. De hebben altijd de strijd oh, ja. ja. ja. dat dat altijd met de mandje, Eten en drinken voor onderweg in maar nee, dat niet. Ze zijn daar de steeg in gelopen. Toen zijn ze ook, die meneer die haar moest beschermen, kwijtgeraakt. En toen hebben ze op een gegeven moment taxi aangehouden, ze hadden maar een paar centen zelf op zak. Zijn bij mijn schoonouders die op de hoek van de kromboom sloot woonden. Mijn schoonmoeder wist het weer niet. Dus ze zijn er gewoon binnengekomen, ja. die heeft thee gemaakt. Ze hebben daar een uurtje gezeten. Toen zei de muur, zullen we teruggaan? Toen zei de prinses, nee... Want na dit moment kan het nooit meer. Nee, dus nee, dan dus zijn ze nog nee. samen Want op stap geweest. De, de vraag is oh. natuurlijk, heeft Beatrix dit nog vaker gedaan? Incognito het land dat in, zou, weet iemand dat? Ja, dat zou, zo dat maar, zou, kunnen. Mensen, zou zomaar ja, kunnen. Ze gaat natuurlijk vaak op bezoek in musea... Ja. of anderszins bij mensen die ze kent. En maar dan is, dan is ze herkenbaar als Beatrix. Ja, maar die tijd... Dat, dat wordt, daar wordt geen rugbaarheid aangegeven. Nee, maar, okay. maar echt incognito vermomd. Nee, dat, denk ik nee, nou, niet meer. Nee, dat nee, lijkt me ik ook ik... niet nodig. Ik bedoel, alles is natuurlijk ook zo alles, doorgeschoven ja, en, en. Kijk, geen idee. Ik denk maar het was een uh, bijzonder gebeuren. Ja, Jetty Maturin. Uh, Zij ja, kan heel ik, goed vermomd ik... optreden. Ik heb ooit eens in een restaurant gezeten. En toen kwam u binnen als zwerver ja, maar, uh, met flessen aan de arm. <laughs> <laughs> nu, nu nog even over Beatrix. Nu nog kan. wat is nou het dat verhaal van de Kallebans? Uh, Tot slot. Het verhaal van de Kallebans. Ik zal proberen het. Te... Uh, kort te vertellen. Ik heb hier de uh, kalabas in mijn hand. krabassie. noem je dat een gebruiksvoorwerp in Suriname bij de Marons. En uh, ik vind het toch wel belangrijk te vertellen dat de Marons, om uit te leggen wie de Marons zijn, dat zijn de nakomelingen van de mensen die uit uh, uit Afrika gebracht zijn, slaaf gemaakt zijn... naar Suriname gebracht, geëscorteerd door Michiel de Ruiter overigens... en niet hebben gewacht op Willem III. Nou, die mensen gebruiken dit. En ik heb, ik heb dit uh, ritueel gebruikt in, in Haarlem... waar de, de koningin een zorgcentrum zou openen. Heel breed gebeuren in Haarlem. En ik mocht daar uh, de gastvrouw zijn... En uh, we hebben de kalabas in een prachtige dans... door jonge mensen, balletdanserij... Dan, ik heb de foto's hier, jammer genoeg, in TV. En um, ik heb het naar het gebruik bij de marons gedaan. De kalabas met water... De kracht van water is dat water overal heen gaat en zichzelf blijft. En die kracht heeft onze koningin ook. Heb ik naar het gebruik in het binnenland... aan de voorzitter van, de, van Woonzorg Nederland gevraagd... Of, zij de, of hij de koningin wilde vragen om het water in de vijver te gieten. En dat was dan het open. De vijver? Hij op zijn, de vijver in, ja. bij het atrium in Haarlem. Hij op zijn beurt vroeg het weer aan de directeur... Van, van het woonzorgcentrum... en zei op haar beurt aan de koningin... of ze dat wilde doen. En oh. kijk daar! En ze goot dus het water <laughs> in de vijver... De en op dat moment ging de fontein open. Dat is het gebruik, want je spreekt de koningin niet rechtstreeks aan. Dank je wel. Straks na drieën praten we verder. Blijf nog even zitten allemaal. En dan uh, vertelt ook Joep van het Hek over zijn bijzondere ervaring met Beatrix. Op verzoek van Dit is de Dag uh, schreven vier Nederlandse artiesten een eigen koningslied. De vier nummers staan op cd. En als u deze cd wilt hebben, ga dan naar ditisdedag.nu. Benieuwd hoe Dit is de Dag eruit ziet... Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Morgen, 30 april, de troonswisseling. Radio 1 is erbij, van vanavond 7 uur tot morgenavond 11 uur. Het lijkt me een goed moment om deze stap nu daadwerkelijk te nemen.